Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte denkt dat de op de takenpakket krijgt. Ik verwacht geen grote verandering, maar we blijven zoeken naar balans... zei de premier tijdens het debat over het aftreden van Mansveld. Enkele oppositiepartijen willen een andere verdeling van de portefeuilles. Mansveld had lastige dossiers, zoals het Spoor, ProRail, Schiphol en KLM en Air France. VVD-minister Schultz heeft nu geen lastige taken. Als er een nieuwe staatssecretaris is benoemd... wordt het takenpakket besproken met Schultz. In de VS hebben de Republikeinen Paul Ryan genomineerd als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zijn verkiezing lijkt daardoor een formaliteit. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is een van de belangrijkste politieke functies in de VS. Paul Ryan moet de opvolger worden van John Boehner, die een maand geleden plotseling zijn vertrek aankondigde. De Big Brother Award voor grove schending van de privacy is toegekend aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. De onderscheiding wordt elk jaar toegekend door de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Plasterk is winnaar vanwege een wetsvoorstel voor afluisteren door geheime diensten. Volgens Bits of Freedom biedt die wet de mogelijkheid in één keer een hele woonwijk af te luisteren. Het Nigeriaanse leger heeft bijna 350 gevangenen van terreurgroep Boko Haram bevrijd. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die door Boko Haram in een bos in het noordoosten van het land gevangen werden gehouden. Bij de actie zouden 30 strijders van de islamitische terreurgroep zijn gedood. Het leger in Nigeria heeft het afgelopen jaar al vaker grote groepen mensen uit handen van Boko Haram gered. De 219 schoolmeisjes die in 2014 werden ontvoerd zijn nog steeds spoorloos. Dan nog het weer. Vannacht droog, minimum temperatuur 7 graden. Morgen een droge dag en ook wat zon. En dan wordt het een graad of 14. Dit was. Zandvoor heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Zie in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu Peaceful Radio.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 Oh. Oh. you <laughs> Thank mm -hmm. you.